Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden politici praten over het klimaat in Glasgow. Daar vergaderen landen de komende twee weken hoe de opwarming van de aarde beperkt kan worden. De tijd dringt, zegt correspondent Fleur Lansbach. De verwachtingen zijn hoog voor deze top, juist omdat we nu al de gevolgen zien... en omdat ook niemand meer aan de wetenschap twijfelt. Dat hebben we natuurlijk decennia lang wel gedaan, maar de wetenschap is nu eigenlijk duidelijker dan ooit. Om echt erge gevolgen te voorkomen, moeten we die uitstoot in de aankomende tien jaar eigenlijk al halveren. Dat is een deadline die snel dichtbij komt. Groot-Brittannië heeft bij de start van de top besloten om een smeltende ijskap op Antarctica te vernoemen naar Glasgow. De naam moet duidelijk maken hoe belangrijk de klimaattop is. Bij het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Onda is een man van 55 omgekomen. Een stier zette zijn hoorn in het been van de man. Hij verloor daardoor in korte tijd veel bloed en overleed in het ziekenhuis. Het stierenrennen is onderdeel van een feestweek in de regio Valencia. Dit jaar waren er extra veel mannen aanwezig in de stad, omdat het vorig jaar niet doorging vanwege corona. Wandelaars die gisteren hun hond uitlieten in het bos bij het Harde, zijn er op klaarlichte dag opgeschrikt door schoten. Bij de politie kwam een melding binnen dat twee jongens rond twee uur met een geweer aan het schieten waren. De politie geeft aan dat er niet gericht op mensen werd geschoten. Er is dan ook niemand gewond geraakt. Ruim 50 mensen hebben een stadionverbod gekregen na de rellen van twee weken geleden... bij de voetbalwedstrijd NEC Vitesse, zei burgemeester Bruls van Nijmegen in het tv-programma Buitenhof. Die zondag arresteerde de politie 22 mannen. Volgens de burgemeester heeft de politie dankzij camerabeelden nog tientallen andere relschoppers in beeld. Demissionair minister van Infrastructuur Barbara Visser heeft er bij Wenen op zondag geen goed woord voor over. Hiermee verpest je zoveel plezier... En ook al die politieagenten die we ook op andere plekken hard nodig hebben. Voetbal moet gewoon weer iets moois en iets leuks zijn uh, in plaats van het rellen. Ga alsjeblieft op kickboksen of weet ik veel wat, zoek een sportleefje niet uit, maar niet daar. Okay. Ja. Morgen is er topoverleg vanwege het hoge aantal incidenten in het profvoetbal. Het weer nu nog droog, in de loop van de middag stevige buien met kans op zware windstoten. En ook de komende weken regenachtig. Vandaag een graad of 16. ZFM. Verkeers -update. Verkeers -update.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 Here, you? I wasn't that scared. You're yeah, scared. <laughs> It's close to midnight. And something evil's lurking in the door Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Night. you're very nice, you hear the door slam and realize there's nowhere left to run, you feel the cold and wonder if you ever see the sun, you close your eyes and hope that this is just imagination. Now be fine, we got out of time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 Your body starts to shiver. goed gebruiken dat we deze platen draaien tijdens Halloween. Want het is vandaag Halloween. 31 oktober, Sandvoort. Een hele goede middag. We gaan deze uitzending van Sandvoort op zondag... met uh, inderdaad uh, de single van Michael Jackson. Een, uh, ja, een, uh, een verschrikte blik heb jij in je ogen, Albert-Jan. Ik, ik, ik schrik elk jaar als je deze Elk jaar, zegt, hè? Ja. ja, moet je horen. Dan uh, krijg je dit... Dit wordt uh, vanmiddag uh, de filler. Een beetje geheimzinnig, maar wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Oh, dit wordt de filler. Ja. Oké. Okay. Nou ja, wij, wij blijven gewoon met twee benen op de grond... Uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uh, Zandvoort op zondag met uh, de volgende onderdelen. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En die uh, stond de maand oktober helemaal in het teken van... Zandvoort goes wild. November staat volledig in het teken van de cultuurmaand Zandvoort... En wie kan daar beter uh, uitsluitsel over geven als Hilly Jansen? Want die was gistermorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En zij vertelt, uh, vertelde aan onze presentator Roy Dongen. over wat de cultuurmaand allemaal behelst. En dat is nogal wat. Dus wij herhalen om half vier dat interview met Hilly Jansen. Uiteraard, het weerbericht. Ja, ja. Uh, Wat een weertje, hè? <laughs> Lekker weertje. Jeetje. Ook. Beetje on onheilspellend. Weer. Ja, daaruit dat krijg je dat. Dat, dat. dat hoort er ook bij. Blijft het zo, wordt het beter. U krijgt het speciale weerbericht uh, voor Zandvoort rond de klok van half drie. Dier van de week. We doen het uh, vandaag uh, wederom uh, uh, in de aanbieding, om het zo maar te zeggen. En dat is Bassie. We proberen, vorige week geprobeerd, we proberen dit deze week gewoon weer. Want Bassie is, uh, als je de foto ziet, is zo'n leuk beest. Die verdient gewoon een thuis. Half vijf is het zover. Dier van de week. Gedicht van de dag. Ik heb er een aantal meegenomen. Een aantal uit het archief. Een aantal nieuwe. En ik zou zeggen, Rob, ik wens je sterkte. Zoek er maar één uit. En dan ben ik erg benieuwd welk het wordt. Heb je nog een griezelgedicht ja, ik ook? Ik heb er ook nog keurig een keurige griezelgedicht tussen gestopt. Maar in ieder geval welk het wordt. U hoort het allemaal live om kwart voor vijf... tijdens het gedicht van de dag. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, na het weerbericht. Ja, de, de strandtenten die dus tijdelijk uh, in principe op het, uh, op het uh, strand staan, uh, die mogen uh, blijven staan. Een aantal daarvan die blijven ook staan. En wat dat allemaal betekent, dat hoort in een uitgebreid uh, uh, artikel over de dichtgetimmerde ramen en de opgestapelde terrassen. Dat is het motto. Maar dat doen we in het tweede, al, in het tweede deel van het allereerste uur. Uh, op de zondag, wat u van ons gewend bent, is dat we in het tweede uur tussen drie en vier de regio ingaan. En we gaan in ieder geval naar Amsterdam... en we gaan naar Haarlem en we gaan naar Kamperduin. En Amsterdam is wel... dat is een uitgebreide reportage van onze collega's van NHTV. En dat heeft alles te maken met... De afgelopen donderdag bestond namelijk de mooiste bioscoop van de wereld... bestond 100 jaar. Weet je welke, welke dat dan is? Geen idee. Tuschinski natuurlijk. Oh, oh, oh, oké. Okay. Mooiste, mooiste, de mooiste bioscoop voor velen in ieder geval... Uh, zo omschreven. T Tuschinski bestond vorige week donderdag 100 jaar. Daar een uitgebreide reportage van. Verder uh, hebben we natuurlijk ook de Meermin... die uh, op een gegeven moment gestolen was in Haarlem. Die uh, keert weer terug naar Haarlem. Het is een ander beeld, maar hij is er weer. En we gaan ook in ieder geval naar Kamperduin. Want er was vorige week uh, een bultrug zichtbaar. En uh, die maakte spectaculaire sprongen... en veel amateurfotografen... Maken van de gelegenheid gebruik om er schitterende foto's van te maken. Dan in het derde uur gaan we natuurlijk pit-report, kwart over vier. Dit weekend geen Formule 1, maar wel natuurlijk nog even terugkijken op de spannende overwinning van Max van vorige week in Amerika. Alvorens ze volgende week weer aan de bak mogen. Er wordt NK geschaatst vandaag. Wellicht dat we daar ook, uh, als we nieuws te melden hebben, u daarover informeren. En natuurlijk de voetbal-eredivisie. Er waren natuurlijk gisteravond al de nodige krakers aan de orde. Het en... begon om half vijf al, hè? Ja, en vandaag is het een, wat een, een uitgekleed programma. Maar gisteravond was het een behoorlijk vol programma. En alle titelkandidaten kwamen daarbij uh, uh, uh, in actie. En hoe dat er allemaal voor staat, tien over half drie, krijgt u onze eerste update daarvan. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur lekker te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Inderdaad, binnen blijven en luisteren naar de radio al 31 jaar het geluid van Zandvoort. Dit is CFM Zandvoort, een hele goede middag. We hebben er zin in en we gaan ook een beetje griezelen, zo nu en dan... tussen twee en vijf bij deze Zandvoort op zondag. Maar eerst 9.9... een lekkere disco klassieker uit de jaren 80. Jordan 9.9 en All of Me for All of You. De zondagmiddag van C.F.M. dadelijk gaan we het nieuws met je doornemen. Maar eerst de nieuwe single van Adele en die heet Easy on Me. En deze nieuwe single van uh, Adel, die past wel bij het weer uh, van vanmiddag. Lekker donker en regenachtig. En dan Adel op de Zandvoortse Radio. En Easy on me. Het is uh, Valentijn en dat... Uh, Valentijn? Halloween? <laughs> Valentijn? Waar heb ik het nou weer over? Halloween? het hart vol voor ja, is het dat die, van. Ja, daar krijg je die opmerkingen. Ik zal het is, een kaartje sturen als ik jou hoor. Het is Halloween en uh, dat ga je merken ook tijdens deze uitzending. Maar uh, is het uh, nieuws? Ja, allereerst, het zal niemand, misschien wellicht dat er nog een aantal mensen het is ontgaan... maar afgelopen nacht was het al zover. De wintertijd ging weer in. De klok ging om drie uur vannacht terug naar twee uur. In ieder geval achteruit. De, winter, deze, de wintertijd is trouwens de, overigens de normale tijd en duurt vijf maanden. We kunnen dit weekend, we hebben dus afgelopen nacht een uurtje langer kunnen slapen. Heb jij er wat van gemerkt? Helemaal niks. Nee, je had gisteravond ook zo druk. Ja, nou zeker. Voetbal, hè. Dus, uh, ja. Goed, de politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt... voor een melding van een schietpartij aan de Treup, uh, Treupstraat in Nieuw-Noord. Rond kwart over acht gisteravond kreeg de politie de melding dat er was geschoten. Meerdere harde knallen waren gehoord, waarna een auto op hoge snelheid wegreed... In de Lineerstraat ter hoogte van de rotonde met de Van Lennepweg uh, werd de straat afgesloten door agenten in kogelwerende vesten. Inkomen en uitgaand verkeer werd gecontroleerd. Twee politiehelikopters waren reeds in de lucht en hebben ondersteund bij het onderzoek. In de omgeving van de Treupestraat uh, zijn geen sporen van een schietpartij aangetroffen. Een buurbewoonster had knallen gehoord en allermeer de politie. Waarschijnlijk zijn de knallen veroorzaakt, ja, door vuurwerk. Burgemeester David Molenburg heeft afgelopen maandag de eerste puppy, herdenkingsklaproos, opgespeld gekregen door de assistent van de Canadian Defence Attaché van de Canadese ambassade in Nederland. Sergeant Joanne Wiesman. Zij is Canadees militair en zeer nauw betrokken bij de vele herdenkingen van Canadese militairen die gesneuveld zijn in, en in Nederland begraven liggen. Sergeant Joan Wiesman vertelde dat de voor, wat de poppy voor hen betekenen.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 van de boulevard en verschillende zit-elementen zit rondom de groenvoorzieningen. Deze opstelling van de bank is tot stand gekomen... naar aanleiding van een enquête die in juni dit jaar op de boulevard heeft plaatsgevonden. Zo meldt de gemeente afgelopen woensdag op haar Facebookpagina. En tot slot, er zal komende ja, januari voor het tweede jaar op rij... geen nieuwjaarsconcert plaatsvinden. Het concert dat traditioneel in januari in Nagatakerk wordt gehouden werd begin 2021 afgelast vanwege de lockdown. De editie van 2022 blijkt voor de koren nog te vroeg te komen. De reden is dat de Zandvoortse koren nog te weinig hebben kunnen repeteren. Na inventarisatie onder de diverse koren voor deelname aan het nieuwjaarsconcert 2022... is gebleken dat na de lange coronastop te weinig koren zich, kunnen, zich goed kunnen voorbereiden voor het concert... Het bestuur van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort... heeft daarom besloten het Nieuwjaarsconcert 2022 te laten vallen, vervallen. Meldt Ipe Brune, de secretaris van de stichting. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Wil je meer nieuws volgen of de berichten nog een keer nalezen? Download dan onze CFM-app. I swear it wasn't self-defense. Na het uh, Zandvoortse nieuws van vandaag hoorde je deze Eric Clapton en I de the Sheriff. Ja, het is uh, half vier eigenlijk, maar toch gewoon half drie uh, uiteraard. Uh, de wintertijd uh, is hier gegaan, uh, Albert-Jan. Ja, maak die mensen dan niet zenuwachtig. Het is gewoon half drie. Ja, nee, oké, okay, het is half drie. En dat betekent tijd voor... het, Zandvoort weerbericht. Het weerbericht maakt ons blij. Speciaal voor Zandvoort. Het is op deze zondag in wintertijd aanvankelijk droog met wolkenvelden en af en toe nog een beetje de zon. Vanmiddag neemt de wolking toe en later volgen stevige buien. Soms plenst het hard door en valt veel regenwater in korte tijd. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een stevige zuiden- tot zuidoostenwind. Vanavond valt eerst nog wat regen, maar al vrij snel wordt het droog en klaart het op. Komende nacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 8 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag trekken weer enkele buien over de regio. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zeekrachtige zuidwestenwind en het wordt 12 graden. Dinsdag is het droog met naast wolkenvelden ook af en toe zon. De wind neemt duidelijk in kracht af en het wordt 11 graden. Woensdag daarentegen overheerst de bewolking en uh, op lokaal. Wat gespetter na is het droog. Er staat bijna geen wind en het wordt 11 graden. En de rest van de week is het opnieuw een graad of 11. En de nachten worden wat kouder met 5 à 6 graden. Het weerbeeld is wisselend met zon, wolken en enkele buien. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albertjan. En ook het weer kan je volgen op onze eigen CFM app. Dat was het weer. wwwzfm live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg Tina. Dit is Zandvoort op zondag. Here we are, six years later. I don't know what Say goodbye I wish I was with you instead, I can hear you in my sleep. it's hard to say goodbye, oh, I tried a couple mil, yeah, times, Mr. Mil, yeah, times, oh, yeah, yeah, something about you. En gelukkig wordt er zo uh, nu en dan uh, toch nog uh, echte muziek gemaakt. Uh, Albert-Jan, je hard to say goodbye. Ja, we gaan uh, zo dadelijk uiteraard het uh, voetbalbentje doornemen. Maar zo eerst nog even één plaat draaien. Kan dat nog? Jazeker. Ja, oké. Okay. Nou, daar komt hij aan. Hier is Hosea. She's a giggle at a funeral. Was everybody's disapproval? I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak.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 Gesproken. Ook in Zandvoort is het een uh, goed gebruik dat uh, rond 10 uh, uur altijd uh, de klokken uh, luiden uh, van uh, de kerken hier uh, in Zandvoort. Alleen ik heb vanmorgen niet gecontroleerd of het daadwerkelijk ook uh, goed gegaan is qua <lacht> tijd. Uh, <lacht> want uh, ja. Hebben ze die klokken wel uh, afgelopen nacht een uurtje uh, teruggeslingerd. Uh, Weet heb, jij dat? Het, het heb jij mij, daar nog nee, op gelet? Het is mij ook ontgaan. Want, jij zou er toch op letten. Ja, oké, oké. Okay, okay. Het is mijn schuld. <laughs> ja. maar ik lag nog in coma. Ja, dus, dat dus, dat dat uh, ik. Dat ja, Nou, we gaan eens even kijken naar het voetbal. Gisteren maar liefst vier wedstrijden. Ja, en dan uh, nou, begin jij maar. Ja, ja, ja, ja. We gaan beginnen met uh, PSV tegen FC Twente. Nou, het ging de hele tijd uh, ging het toch wel gelijk op. Hè? Het werd 1-1 uh, op een gegeven moment, 2-2. En toen kwam uh, PSV gelukkig los. Uiteindelijk 5-2 geworden. Heracles Almelo ontving Ajax. Eindstand 0-1. 0. Ja, en ik hoorde iedereen gisteravond zeggen... Almelo, Almelo, Engelo, Twelo. Ja, heel goed. SC Heerenveen tegen Vitesse. Daar werd het uh, 1 tegen 2. En uh, AZ ontving Pek Zwolle. Leuke wedstrijd geworden trouwens. Maar... En met het gevolg dat AZ aan het langste eind trok... met een, de 3 goals voor. En Peck 2 uh, goals voor. Dus 3-2 AZ, Pek Zwolle. Nog uh, een van de topteams heeft uh, vanmiddag al uh, gespeeld. We hebben het over Feyenoord. Ze nam het op uh, in uh, Sparta-Rotterdam. Uh, tegen Sparta-Rotterdam uh, en uh, Feyenoord. Ja, het is een beetje een uh, derby eigenlijk. Hè. Zeg maar, 0 tegen 1 werd het. En weet je uh, in welke minuut die goal gescoord werd? Nee, de negentigste. De negentigste, <lacht> dat meen je niet. Ja. Nou, dus nou, uh, is... nou, ze zijn goed weggekomen, dus uh, Feyenoord. Jammer voor Sparta. Goed, half drie begonnen. NEC thuis tegen FC Groningen. Tussenstand 0-0. Nou, die wedstrijd ga jij voor ons volgen. Mocht daar meer over te melden zijn, dan hoor je dat van Albert-Jan. En dan gaan we naar kwart voor vijf. Twee wedstrijden worden er dan gespeeld. FC Utrecht neemt het op tegen Willem II en RKC Waalwijk tegen SC Kambuur. En de klapper van de dag. Vanavond om acht uur. Hoe ze aan die tijden komen, ik weet het niet. Go Ahead Eagles thuis tegen Fortuna Sittard. En uh, uiteraard blijven de wedstrijden ook vanmiddag uh, in deze editie van Zandvoort op zondag voor je volgen. Jawel, en we gruzelen ook nog een beetje, hè, want het is vandaag Halloween 31 oktober 2021. Maar eerst Alice Moirier. En Als je een beetje de horrormuziek uh, induikt, Albert Jan, dan kom je al gauw terecht uh, bij Michael Jackson. Want ook bij deze single van uh, Rockwell uit uh, de jaren tachtig uh, deed hij mee, Michael Jackson inderdaad. En Somebody's Watching Me, en dan uh, inderdaad ook de uitvoering van uh, Rockwell. Uh, in dit geval volgens mij was dat zijn neefje of zo. Hij denkt van nou, als ik uh, meedoe op het uh, plaatje van mijn neefje, dan uh, scoort hij vast en dus zeker een hit. En het gebeurde toen de tijd. We gaan naar het strand toe, want uh, ja, hoe is het daar eigenlijk, zo'n winterdag? Nou, dichtgetimmerde ramen en opgestapelde terrassen... dat is het beeld van de Zandvoortse beachclubs. En die zijn klaar voor de winter. Het terrasmeubilair staat binnen opgestapeld... en houten schotten worden tegen de ramen aangeschroefd. Op het strand van Zandvoort worden de zomerpaviljoens... deze dagen helemaal winterproef gemaakt. Omdat het financiële lastige tijden zijn... hoeven ze deze winter niet geheel af te bouwen. Met gemixte gevoelens de paviljoenhouders dan ook terug op het afgelopen zomer. Nu je ja, toch bent, uh, uh, kan je die plank even vasthouden. Dan schroef ik hem vast, dat vroeg uh, Fred van Veenstra aan de verslaggever. Hij is bereid bedrijfsleider van strandpaviljoen Tamtam Beach... en bijna klaar met het winterklaarmaken van zijn pand. Alles wat kan drijven uh, en weg kan waaien, moet weg. De gebouwen mogen blijven staan en timmeren we dicht met houten schotten. De apparatuur is weggebracht en ook de drank. Van Veenstra is blij dat hij van de gemeente... het Hoogheemraadschap van en Rijkswaterstaat... nog één winter op het strand mag blijven staan... ondanks dat hij niets mag verkopen. Het scheelt met tienduizenden euro's aan op- en afbreekkosten. En dat komt goed uit na een voor hem wederom teleurstellende zomer. Corona en maar vier echte zomerse dagen. Dubbelmatig dus. Maar ik ben en blijf vol positief. Volgend jaar wordt het vast een... Top zomer. Morgen moeten de, zo de zomerpaviljoens allemaal dichtgetimmerd zijn. Opvallend is dat het op het terras bij zomerpaviljoen Meijer vorige week nog flink druk was. Terwijl de gasten van de genoten werd, werd het pand stap voor stap winterklaargemaakt. We, uh, we, we blijven lekker tot het allerlaatste open en met, met mooi weer vertelt eigenaar Kees Meijer. Om hem heen zijn collega's druk bezig met zagen en schroeven. Meijer is een stuk positiever over de afgelopen zomer dan zijn buurman. Ik mag niet klagen, mensen wisten ons toch wel te vinden... maar ik ben ook blij dat we kunnen blijven staan komende winter. Het schoot toch een hoop geld en werk. Volgens Niels Priester, de, die het woord voert namens alle strandpaviljoenhouders in Zandvoort... zijn de verschillende emoties over afgelopen zomer goed te verklaren. Als je alleen een restaurant hebt om te draaien, dan is het redelijk meegevallen. Maar als je erg afhankelijk bent van feesten en partijen, dan was het een zwaar jaar. We zijn blij dat we ook deze zomer kunnen blijven staan. Na deze zomer kunnen blijven staan. Anders had een enkeling misschien niet eens meer kunnen openen komend voorjaar. Ruim 20 zomerpaviljoens maken van het aanbod gebruik om op het strand te blijven staan. Maar er staat wel tegenover. Maar er staat wel wat tegenover. Het hooghemraadschap van Rijnland wil namelijk dat de paviljoenhouders in de ruil uh, hun paviljoens vanaf het voorjaar 2024 naar voren gaan verplaatsen. Zo kan het achterliggende duin natuurlijk versterkt worden door aanwaaiende zand. De paviljoenhouders en de gemeente Zandvoort hebben zich daar altijd fel tegen verzet... omdat verplaatsen vooral veel kosten met zich meebrengt. Volgens Niels Priester is er de afgelopen maanden veel overleg gevoerd... met de Hoogreemraadschap over het verplaatsen van de paviljoens. Het idee van overwinteren betekent verplaatsen... gaat, na, gaat ze namelijk veel te kort door de bocht. De afspraak is nu dat er eerst goed onderzoek moet worden verricht... naar wat het verplaatsen voor elk paviljoen afzonderlijk gaat betekenen. Misschien hoeft de een niet eens naar voren, de ander wellicht maar een paar meter. De juiste procedures moeten worden gevolgd... zodat de alle betrokken partijen nog bezwaar kunnen maken... mocht dat nodig zijn, aldus priester. Bedrijfsleider Fred van Veenstraat denkt dat het hooghemraadschap het verplaatsen van een paviljoen onderschat. Ze moeten ons in ieder geval tijd en ruimte geven om daar goed uh, op voor te bereiden. Het is nou niet niks. De betonnen vloer, de riolering, de leidingen... de hele infrastructuur onder de grond moet dan ook verplaatst worden. En dan uh, eindig ik dit bericht met historische woorden. Word vervolgd. Wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan, ik hoor het alweer. De tamtam -tam is uh, flink uh, losgeslagen op het uh, strand van uh, Zandvoort. En we blijven het inderdaad uh, voor je volgen. Wel mooi trouwens dat ze toch nog één uh, uh, jaartje uh, mogen blijven staan. Ondanks dat ze niet uh, open mogen om uh, kosten te besparen. Maar dat is natuurlijk een van de uh, maatregelen die is getroffen vanwege corona. En uh, al het leed wat ze daarbij geleden hebben op het uh, Zandvoortse strand. Meer nieuws hoor je straks in het volgende uur van Zandvoort op zondag. Hier is de nieuwe Ed Sheeran to rain on stacked against us both. ...kwam het hele persoonlijke album van Ed Sheeran uit. We hebben het over Eagles. En dit is weer de nieuwe single afkomstig van dat album van hem. Je hoorde Overpass zo aan het einde van het eerste uur van Zandvoort op zondag... Altijd lekkere muziek, toch Ed Sheeran? Jawel, dus vandaar dat we het ook uh, graag voor je draaien. Zo dadelijk het tweede en derde uur. Albert-Jan en ik zijn er uh, zometeen weer naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En ook vandaag volgen we de voetbalwedstrijden voor je. Dus blijf luisteren en hier is Tensie Zee.